Het Westen vreest dat het atoomprogramma van Iran is bedoeld om kernwapens te maken... maar Iran zegt alleen vreedzame doeleinden na te streven. Op steeds meer plekken in Nederland zullen spoorwerkers het werk neerleggen. Gisteravond begonnen ze met acties bij Amersfoort... uit onvrede over het aanbestedingsbeleid van ProRail. Spoorwerkers vrezen voor onveilige werkomstandigheden... omdat aannemers het werk aan het spoor voor weinig geld moeten uitvoeren... FNV-bondgenoten wil nog niet zeggen waar en wanneer de acties verder gaan. In Frankrijk heeft een groep jongeren een hoge snelheidstrein laten stoppen door rode fakkels langs het spoor te zetten. De TGV was net uit Marseille vertrokken toen de machinisten op de rem trapte. Zo'n twintig jongeren probeerden aan boord van de trein te komen, maar dat mislukte omdat de politie snel ter plaatse was. Tien jongens konden worden opgepakt.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 internet www.gfmsantwoord.nl Now I know how to get down on the floor, floor, experience and most you can't ignore.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 Do this just for kicks, just for the thrill I got this high without taking a pill This groove has got me way over the sun I'm dancing like I am the only one Cause I can't get enough, I can't get enough I can't stay on the ground Whoa, I can't get enough, I can't get enough This is taking me now Give me Give me is Higher op ZFM en we openen met de nieuw Radicals. 12 over 2, een nieuwe zondag in Kenmerland op ZFM Sanford. Op deze, op dit moment, natte zondagmiddag. Ik kijk nu naar buiten, het hele raam ligt nu uh, helemaal volgeplakt oh, met druppeltjes. Aldo, goeiemiddag. Goeiemiddag. Fijne Heerlijk. avond gehad gisteren. Heerlijk. Ja, we zijn, uh, we hebben rustig aan gedaan. Ja, Lekker een biertje gedaan. Uh, even gepoeld. Broodje hete kip gehaald, ik vond het heerlijk. Een lachkik gehad. Een lachkik gehad, ook nog. Oh, dat is ja, vreselijk. Ik, ja, ik, heb, heb, nog pijn in mijn ik heb wel gelachen om je hoor. Om mij? Ja, want. Oh, oh, god. Ik weet, jij hebt een zwak voor Brit Dekker. Ja, klopt. Je weet wel, die. Uh, dat vind ik leuk, ja, ik kom uit Purmerend, ik ben Brit Dekker. Fucking vet. Die weet je wel, fucking vet. En um, altijd als ik uh, met jou samen was, zeg ik... Hé, hey, kom, we gaan even naar Brit Dekker twitteren. Omdat jij dat zo leuk vindt. Dus de eerste keer zei ik... Toen was een, uh, een, tw een tweet van Brit Dekker... Was iets van... Um, een goed voornemen was... Een liefde is, dat, te vinden. Een liefde vinden. Dat, was, dat twitterde zij. Dus ik had gezet van... Ah, een goed voornemen komt al, uh, is al in de buurt. Het mooie, mooie Aldo is er voor je. <laughs> dat ben jij dus. Nou, dan niet gereageerd. Toen uh, heb jij een... Ja, een gedicht kan je niet noemen. Noem het maar gewoon een tekstje. Gestuurd naar haar. Het is dus een paar dagen daarna geweest. Jij laat me lachen. Jij maakt me blij. Jij als knappe meid heeft een hart van goud. Als ik je zie, word ik verliefd. <lacht> naar Britt Dekker. En gisteren maakte ik een foto van uh, ons glas voor een, een, uh, een, een, een kaarsje. Zodat het heel mooi eruit zag. Die had ik naar jou toe gestuurd. En jij had het weer getwitterd naar Britt. Een romantisch etentje bij kaarslicht. Wij samen. En eindelijk, eindelijk kregen we een reactie. Vanochtend. Van Britt. ZZZ z, z, Oet de zoet. Ben je nu klaar met je missie of uh, nee. nog niet? Nee, het etentje moet komen natuurlijk. Oh, je, je doel is pas bereikt als het etentje er is. Ja, mijn doel is bereikt als ik samen met haar ben. Oké, okay, nou ja. Ik, ik ben benieuwd. We houden je in de gaten als je dit project wil gaan volgen. En hey, wat is jouw nieuws van afgelopen week? Ja, dus toch uh, de koningin die uh, afgetreden is. Maar uh, ja, dat is, en maar dat is dan vooral ook dat de koningsdag gaat komen. In plaats van koningsdag. Ja, klopt. Maar dan ga je dus in plaats van 30 april ga je twee dagen eerder koninginnedag vieren of koningsdag eigenlijk vieren? 27 april wordt het, hè? Ja, drie dagen ja. dan. Ga je, ga je dat vieren en dan? Maar ja, wat doe je dan normaal gesproken dan op 30 april straks? Nou, niet. We gaan werken. Ja, dat is een bepaalde gewinning. Wij moeten ook weer weer. Al klinkt Kings Day. Dat klinkt alweer aardig. Ja, maar Queen is leuker. Maar het wordt toch een feestje, joh, op 30 april dit jaar? Want dan gaat Beatrix, die, uh, die stapt dan op en dan wordt uh, Alexander beëdigd. heet dat zo? Nou, hoe gaat hij eigenlijk heten? Want het wordt koning Willem ja, of, of koning Alexander? Of hoe gaat volgens, het? Ja, ko gewoon koning Willem volgens mij. Want dan is Willem de zoveelste. Ja. Willem de, de, de vierde of zo, de vijfde. Ja, maar, nou ja, we, um, we, we zoeken het zo meteen eventjes op. Ja, is goed. Want uh, ik, ik wil het eigenlijk wel weten. Hey, mijn nieuws van afgelopen week was een bericht uit Zandvoort. Ik moest er wel heel erg om lachen. Want de Febo hier in Zandvoort, op het Kerkplein, die gaat namelijk verbouwen. En de hele inboedel moet eruit. Ah, oh, lachen. Dus ik zat even te kijken op internet. Wat denk je? De hele inboedel van Febo stond op Marktplaats. Dus het geldwisselautom, uh, geldwisselmachine en de, de, de, de vakjes waar de kroketten en de frikandellen in liggen, stonden allemaal te koop. Van grijt even van je huis je zo uh... Ja, dan heb je opeens zo'n. Uh... Schat, wat gaan wij eten vandaag? Oh, trek, nou, me uit de muur. trek maar uit de muur. <laughs> het blijft altijd uit de muur getrokken worden. Ja. Maar ja, ik heb net uh, gekeken en het stond er niet meer op. Dus misschien is het al verkocht of ze denken, nou, we hebben zoveel toelopen, laat maar zitten. Ja, dat zou kunnen. Het is een nieuwe oh, ja. zondag in Camerland met uh, zometeen. Ja, ik, ik moest er wel om lachen. Het is programma-leider, Albert Jan Vos komt net naar ons toe. Er staat nou een bericht in de krant. Die moet je behandelen. Nou, het gaat er over een hondje en de, de handhaving. We komen er later op terug. Zometeen hier ook sport in de regio en het buitenlands voetbal en de eredivisie. Ook zometeen muziek van Strike. En hier is Ed Struilaert. body starry night. Your Let the sun unfreeze your face Let it reveal your mysterious way Kijk, doe op CFM en daarvoor Ed Strijlaert en Iron Lady. We gaan even kijken naar de eredivisie. Vrijdag is er één wedstrijd gespeeld: RKC Waalwijk tegen Herenveen. De Herenveeners wonnen met 1-0. Wel laat in de slotfase, maar ja, drie punten zijn belangrijk voor Van Basten. Azet gisteren tegen FC Groningen. De Groningers wonnen met 1-0. Rode JC tegen Heracles Almelo. Heracles stond met 3-1 voor, uiteindelijk werd het 3-3. Nac Breda tegen Pexwolle, 3-0 voor de Bredaars. En PSV tegen Adenaag. Een ruime, een ruime uitslag voor de Eindhovenaren, voor de Lampies. PSV won met 7-0. Ja, en dan vandaag is er een wedstrijd net, net afgelopen. NEC tegen Vitesse. Het is 2-1 voor NEC geworden. Uh, en om half drie zijn twee wedstrijden. VV2 tegen Ajax. En Twente tegen Utrecht. En hem alle vijf, weer zijn 2 tegen Feyenoord. Ja, dat is altijd veel kritiek om Van Basten, hè? Ja, nou, hij wint gisteren wel, 200. maar het verschil. Hij staat nu iets van vijftiende of zo. Maar het verschil tussen zijn team en de nummer 8 is maar drie punten. Nou, ja, dat is eigenlijk niks. Dus eigenlijk niks. Hij kan zo uh, opeens weer achterste de staan. Ja, als, als je maar zegt, uh, blijft winnen. Dan gaan we kijken naar het buitenlands voetbal in Engeland. We Koplapper koploper Manchester United gisteren tegen Martin Jos Fulham. Met uh, Emanuelsen die zijn debuut maakte. United won met 1-0. Rooney scoorde. Chelsea verloor in de slotfase tegen Newcastle United met 3-2. En vandaag is in Engeland de topper tussen Manchester City en Liverpool. In Spanje verloor Real Madrid pijnlijk tegen Granada. Door een eigen goal van Ronaldo. Het werd 1-0. Vandaag kan Barcelona uitlopen door te winnen bij Valencia. De nummer 2 Atletico speelt thuis tegen Real Betis. Gaan we gaan kijken naar sport in de regio. SV Zandvoort speelde gisteren tegen Oppardoes. De mannen van Pietkeur wisten niet te winnen. Het werd 2-2. Op de moment bezet Zandvoort de achtste plek. Volgende week spelen ze weer een, uit, of, uh, weer een thuiswedstrijd tegen WVHEDW. Deze wedstrijd start om half drie. En de zandvoorts judoka Glenn Koper heeft zich afgelopen weekend geplaatst voor het 1K onder 21. Glenn heet dat door bij de uh, hollandse kampioenschappen als tweede te eindigen. En de dames van ZSC Handbal speelden vorige week zondag tegen de reserves van Monnikenam. Ze wonnen met een mooie uitslag van 15 tegen 12. I just wanna take you anywhere to In Noord-Korea verboden vanwege de homofiele trekjes. One Direction en Kiss You, een en nieuwe glij, single. Ik buiten de deur dicht dus hier. Ja, maar van <laughs> het ramen. Dan, Ja, uh, die 16-jarige meisjes die houden er wel van. Ik vind het ook leuk hoor, nieuwe single. Kiss You, One Direction. Ja, in Noord-Korea mag natuurlijk veel meer niet, hè? Ik vind ze beter dan Justin Bieber. Ja? Jij hebt, ja. Je, jij hebt, jij hebt echt een pleurenzeek aan Justin Bieber. Ja, maar waarom vreselijk. dat... Uh, ja. Niet dat ik hem elke dag luister, maar ik denk ook niet van... Ik vind hem gewoon een klootzak of zo. Als je hem uitloopt dan... Uh, dan gaat ie erom, iedereen... oh god, oh god, oh god. Zometeen hier het region is, wat is gebeurd in Samfort en omgeving? Learn to fly. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met wat regionieuws, wat is gebeurd in Sanford en omgeving. Eindelijk is er een uh, oplossing voor de gewonde herten die na een ongeluk of een ander incident moeten worden afgeschoten. Het Val Wild team wordt namelijk opgeroepen als een hert gewond wordt aangetroffen. En die schieten het beest dan af. Sinds een aantal jaren loopt het aantal aanrijdingen en andere nare incidenten met herten alleen maar op. De Vogelenzangse Weg, de Sanfordselaan en de Zeenweg zijn de hotspots. Maar ook in dorpen zoals Sanford, Bloemendaal, Overveen, Aardenhout en Vogelenzang rukken de herten op. Er zijn zelfs wel herten gesierleerd op het landgoed Groenendaal en Heemsteden. Veel herten en met name wonen buiten de beheerde tuingebieden. Ook een foto op internet, volgens mij was het zetvoort.nl. Zag je een hertie, hertie was over een groot wit. ...hek gesprongen... ...maar die was met één pootje blijven hangen. Dus hij hing aan het pootje zo aan het hek. En die heeft dus tijden daar gehangen... En niemand, ...niemand wist ervan. En dat, en dat wordt nu voorkomen doordat het beest meteen wordt afgeschoten. dat uh, was ik lucht voor zo'n beest. Ja, maar ja... Uh, ...misschien wel beter dat hij niet meer lijkt dan. Ja. De automobilisten en de voetgangers zijn zaterdag ...aan het einde van de middag met elkaar in botsing gekomen... Rond half zes zag de auto de voetgangers bij een kruising in de zeegraad in Zandvoort over het hoofd. en reed daar aan. De vrouw kwam ten val en raakte gewond. De vrouw werd in een café opgevangen in de afwachting van hulpdiensten. Waar zij vervolgens door Obronse Broeders in is nagekeken. De auto liep een fors deuk op aan de zijkant. De partij gemeentebelangen Zandvoort, het GBZ, vindt het onnodig om 15.000 euro uit te geven aan een gratis wifi-netwerk in het dorp. Kort Draaien van de GBZ zegt: uh, Vorig jaar is afgesproken dat we geen onontkoombare uitgaven meer doen is het dan nu echt nodig dat de gemeente zoveel geld uitgeeft aan gratis wifi dat lijkt mij niet wethouder Anders Sandberg zegt dat er vorig jaar inderdaad is afgesproken er geen onontkoombare uh, uitgaven te doen, maar voor 2013 is die afspraak er niet de 15.000 euro komt uit een budget voor toerisme ook krijgen we nog 4.000 euro van het regionaal economisch overleg als het netwerk eenmaal staat hoef je er niets meer aan te doen de kosten zullen niet verder oplopen wat vind jij? Wifi in het centrum van Zandvoort? Dat is wel makkelijk. Ja. Ja, ik, ja, als het zoveel kost, 15.000 euro. Het zal lekker zijn als je het kan besparen. En tegenwoordig heeft iedereen toch al internet op zijn telefoon? Ja. Of op zijn. Ja, graag zeg maar 3G of 4G straks, dan wordt alles nog sneller. Ja. Dus de dus Wifi ook een beetje over. Dan gebruik je het alleen voor je, voor, je, voor je notebook of voor je laptop. Ja. Terwijl je, als je meestal in een restaurant of zo gaat zitten. of ergens gaat lunchen met je laptop. dan is er vaak ook Wifi. Dus dan vraag ik me af of het wel zin heeft. Ik denk, ah, ik denk het niet dat moet je op straat lopen. Ja, misschien dat je op het strand dan ook bereik hebt. Maar. Ja, ja, oh ja, dat zou kunnen. Dat zou mooi zijn. En misschien voor toeristen. Ja. Die kunnen het dan misschien wel gebruiken. Nou, zou je daarvoor moeten doen? Maar... Ja. Met kopperschouwers heeft Chocolaterie van Dam de verkiezing Leukste winkelstraat van Nederland 2012 gewonnen. Uitslag. <lacht> is Uitslag. Uh... Oh, god. <laughs> dus, uh... 4595 stemmen voor Chocolaterie van Dam in Heemstede en 333 stemmen voor Revert in Haarlem. Revert ja. Ken je wel toch? Die, uh, die skatewinkel. ZFN Westkust weerbericht. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt en uit de bewolking valt wat lichte regen en modregen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen aan het geregeld de zon, maar er vallen ook enkele buien. De temperatuur stijgt naar 8 graden. Zomer of winter. Altijd weer ZFM.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 Een beetje aan het deuntje van Michael Jackson Thriller zit in nieuwe muziek van False My number op CFM. Ja, we hadden het net over. Um, eigenlijk heb ik het nog steeds niet uitgezocht Hoe gaat, de, hoe gaat koning Willem nou heten? Gaan we net opzoeken? Nou, ik, nee, ja, ik heb wel een ideetje. Er is namelijk een nieuwe hulplijn geïntroduceerd. Oh. Dat is nieuw. En dan kan je alles vragen. Dus oh. moeten die maar even bellen. Dat ja, is, uh, bellen. Als jij hem even belt, dat is uh, 0909.0. 909 1850. 18, 18, 50. 50. Nou, ik ben, ben benieuwd. 18,50 en het doorverbonden gesprek kost een 80 cent per minuut. Welkom bij 0909 1850. Ja. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. Ah, oh, oké. Okay. Goedemiddag, ja, goedemiddag, ik spreek met Rudy en met Aldo van uh, ZFM Zandvoort. Hey, even een vraagje. Um, zoals je weet gaat uh, Beatrix, die gaat uh, haar uh, functie als koningin, uh, gaat ze stoppen, beëindigen. En nu krijgen we koning Willem-Alexander aan, aan de leiding. En wat ik graag wil weten is, hoe gaat hij nou eten? Dus wat wordt zijn officiële koningsnaam? Volgens mij koning Willem IV. Volgens mij? Ja. Is dat 100% zeker? Dat is honderd zeker. Oké, okay. koning Willem IV? Ja. Oké, okay, dankjewel. Oh, dankjewel. Hoi. Ja. Nou weten we dat ook weer. Koning Willem IV gaat hij heten. Ja, hey, wat handige, ik maar de... Handig is dan eentje. Handig, ja, ik zei het toch. Hey, maar wat ik dan afvraag, wat gaat Beatrix nou doen als ze klaar is straks met haar uh, met, met, met met met met ambtschap van als koningin? Dat gaat ze bereiken? Ik denk dat ze gewoon 's ochtends de... ja. wakker wordt. Dat ze eerst lekker een stevige caballero gaat roken. Zullen we troken. weer bellen? Dat ze weet dat het ja. was wel. Ik <laughs> <laughs> denk een peukie, een lekker peukie. Uh, Even, even toch eventjes een koninklijke drol leggen, herhaling van lingo kijken, Goeie tijden, Even tijden, tijden onder kijken. de douche, dan gaat ze toch nog eventjes de nest in, even een rondje lopen bij de tuin. Nou, ik denk rond een uur of vier de eerste sherrytje kan er wel in denk ik, dan een uur of vijf, klein hapje, voorgerichtje, door de laké, um, ik denk na het eten, dat ze een, uh, hoe heet zo'n uh, oude oude drankje. Advocade, advocaatje, dat is met dat is advocaatje met slagroom. Advocaatje met slagroom. En een dutje dat ze rond 8 uur GTS tegen tegenkijken en rond uh, 10 uur weer lekker in de nest in gaat. Ik denk uh. dat, dat die dag van, uh, van dat Beatrix eruit zal zien. Ik denk dat het op vakantie gaat. Ja, heel lang op vakantie eventjes. Ja. Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval wel één mening over Beatrix en misschien wel heel apart. Maar ze heeft de deze mening heeft ze over de Nederlanders. Dames en heren, Nederland kan de tyfus krijgen. Huh? Hoe kan dat dan? Nederland kan de tyfus krijgen. Oh, lekker aardig weer dit, hè? Huh? Chill, jongen. Ik heb het niet gehoord toen ik het op tv zag, hoor. Een raar, een raar verhaal vind ik dit. Nederland kan de tyfus krijgen. Nou ja, Beatrix, ik wens ze toch veel uh, plezier met haar uh, vrije tijd. Maar ze is toch al uh, 75. is een mooie leeftijd om uh, te stoppen. Nederland, Koninkrijk, bestaat 200 jaar. Dus is een mooi moment. CFM Zandvoort, Zondag in Kenland. En hier is Champagne King. I tiefes Laat me aan, laat me voelen wat je wil, raak me aan, maak het verschil. Alles of niets alles of niets alles of niets alles of niets. Oh, niets alles of niets alles of niets het zou voordat hij echt compleet doorbreekt? Ik vind het namelijk hetzelfde niveau hebben als Jeroen van der Boom. En je weet hoe het met hem is afgelopen. Quincy op CFM. Alles of niet. Zometeen na het nieuws van drie uur. Meer zonnige kennen met onder andere. Een update over de vier uur van Zandvoort race op het circuit vandaag. En ja, een hele aparte ingezonden brief in de Zandvoortse courant. Nou ja, zometeen daar meer informatie over. Van ZFV via de kabel op 104.5.